15 seconden. Funknight. Nigel en Erwin nog hartelijk dank. En dit is hem dan, aflevering 200 bij Langstraat FM. Dit is Langstraat FM. Funknight tot 7 uur vanavond. En het remix, de maxi-versie dus. Begin van Langstraat de Funk Night aflevering 200 op deze 18e december 2021. En hier is O'Brien. Kerstrichting He in. He Here is Bootsy Collins. What do you want, fella? No. Yeah. Hey. It's bright. Oh, oh, oh, oh. What fun it is to, to song tonight. Van Condant gaan we naar Jackpot. Hier 50, is 50-50 split. Vier of hier bij de Funky. De break song was dat. Langs hadden nou, we hem vlug dadelijk hoor je nog die inspirational choir. René en Angela, Phyllis, St. James, Ingram en Roudini. En Dit is een souvenir van T-Connection. Tonight's the night. 83 is dit. I'm gonna pop You won't spend the rest of your life. Going on. je naad op 7 uur vanavond. En dit is een gospel, inspirational choir is dit Sweet Inspiration. Who's fooling who was dat uit de playlist? We gaan 1984. En we gaan eruit. Het eerste uur besluiten we in ieder geval met Hoodie en Out of console. Dan weer je reclame, nieuws en reclame. en Deel 2 van Langs gaat de Night, aflevering 200. We beginnen we dan met Sky non-stop. Tot dadelijk. ouderen is het extra belangrijk om op je voeding te letten. Je gezondheid is namelijk wat kwetsbaarder. Door gezond te eten kan je onbedoeld gewichtsverlies voorkomen en je weerstand op peil houden. Zorg dus dat je voldoende energie en voedingsstoffen binnenkrijgt, waaronder eiwit, calcium en vitamine D. Meer informatie over gezonde voeding voor ouderen vind je op www.voedingscentrum.nl 70 Matrabike heeft meer dan 100 verschillende e-bikes uit voorraad leverbaar. Met kortingen tot wel 1300 euro. Nu al bij Matrabike de nieuwe collectie van 2022. Oer Hollandse e-bikes. E uit voorraad leverbaar. In de prijsklasse van 999 euro tot 2000 euro zijn onze Vongers e-bikes als beste getest in de nationale e-bikes-test van het AD. Je zit altijd goed bij Matrabike in Waalwijk. ...met de beste e-bikes. Maak nu een proefrit bij Matra Bike. 21 in Waalwijk. Of kijk op matrabike.nl Wachten op een pakketje is vervelend. Helemaal als het pakketje nooit bezorgd wordt. Check daarom voordat u iets buiten de EU bestelt... ...of uw aankoop zomaar ingevoerd mag worden. Want producten die schadelijk kunnen zijn voor u of anderen... ...worden in beslag genomen. Wapens, maar ook namaakartikelen, planten... ...en dierlijke producten zoals vlees en kaas... Benieuwd of uw bestelling ingevoerd mag worden? Ga naar douane.nl slash internet aankopen. Nu bij Matra Bike in Waalwijk, de nieuwe 2022-collectie Vongers e-bikes. Vanaf 999 euro. Kijk op matrabike.nl Veel mensen willen gezonder en duurzamer eten. Dat is niet alleen goed voor jezelf, maar ook voor het milieu. Veranderen is best lastig, daarom doe het met kleine stapjes. Probeer eens een eetwissel. Wissel bijvoorbeeld eens een smoothie voor een fruitsalade... of neem in plaats van een hamburger eens een bonenburger. Wil je gezondere producten kiezen in de supermarkt? Vergelijk dan eens de etiketten. Of gebruik de gratis Kies-ik-gezond-app. Wil je meer weten over gezond en duurzaam eten met de Schijf van 5? Kijk dan op www.voedingscentrum.nl slash Schijf van 5. FM Nieuws. Dit is Ewald van Liemt met het radio-nieuws. Over een uur maakt premier Rutte bekend dat er vanaf morgen een harde lockdown geldt tot zeker 14 januari. Volgens ingewijden gaat alles dicht op essentiële voorzieningen na. Het kabinet volgt het advies van het Outbreak Management Team vanwege de oprukkende omikron-coronavariant. Dat betekent een sobere kerst zonder restaurant of cafébezoek, bioscoop, theater of even naar de kapper gaan. Ook de middelbare scholen en het hoger onderwijs sluiten een week eerder. In de meeste Nederlandse steden was het vanmiddag nog erg druk voor de laatste kerstinkopen met een lockdown in zicht. Veel winkels hadden rijen wachtende mensen buiten staan en op sommige plaatsen was het zo druk dat mensen niet meer konden aanschuiven. In Rotterdam werd opgeroepen om niet meer naar de binnenstad te komen vanwege de drukte. Winkelbranchevereniging in Retail is bang dat mensen de komende week gaan uitwijken naar België en Duitsland voor hun kerstcadeautjes. De baas van Ryanair hoopt dat de Britse overheid ongevaccineerden zal verbieden om te vliegen. Michael O'Leary zei in een interview in The Telegraph dat hij hoopt op een vliegverbod voor idiote antivaxxers, zoals hij ze noemde. Hij vindt dat de overheid moet voorkomen dat niet-gevaccineerden andere mensen besmetten en hen dus moet weren uit het openbare leven. Toch is hij niet voor een vaccinatieplicht. O'Leary zei dat iedereen wel het recht heeft om een idioot te zijn. En een gasexplosie in Karachi in Pakistan heeft gezorgd voor verschillende doden en gewonden. Het aantal slachtoffers is nog niet exact bekend, het zijn er minimaal 12. Waarschijnlijk zorgde een gaslek in een rioleringssysteem onder een bankgebouw voor de enorme ontploffing. Hoe het ontsnappende gas vlam kon vatten moet nog worden uitgezocht. Mogelijk is er sprake van opzet door militanten. Het bankgebouw is grotendeels verwoest en ook in de buurt was er de nodige schade. Het weer bewolkt, maar op de meeste plaatsen droog, komen de nacht een graad of 7 bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen blijft het bewolkt bij een graad of 8 en kan er ook wat motregen vallen. Tot zover het radio nieuws. In 15 seconden, Rozebrand Timmerwerken uit Kaatsheuvel. Zeg je Rozebrand Timmerwerken uit Kaatsheuvel, dan zeg je kozijnen, dure dakkapellen, ergens metselwerken, renovatie, interieurbetimmeringen, garages, aanbouwen, schouwen, haarden, eigenlijk alles waar een vakman aan de pas komt. Kortom, rozebrandtimmerwerken.nl. Nou, past dat wel in 15 seconden? Frank van den Hoek. Ultra FM. Funk We gaan even een naar aflevering 200. Alweer souvenir nu van Bladstone. Hier is Bladstone Party. Komt uit 1984. Daarna hoor je Temptation van Lever. Hier bij de Funky om 9 over 6. my mind you know I can't do it without you So baby stop, you're teasing me I know you love me but I just can't alive, it. Don't you live, baby, with your love Don't you live, baby Don't you live, baby, with your love Don't you live, baby, baby uit de playlist en dit is Alexander O'Neill To Make You Love Me Jimmy G en de Tech Heads door en met George Clinton natuurlijk een achtergrondgroepje van George Clinton was het. Het was clockwork. Vier voor half zeven precies. Langs hadden we een funk night. Hier zijn de temptations. Oh, you, know you got to give up Het is bijna 5, overal 7. Ritual 25. Mooie <muches> Peter Sterrenburg in Petersbladerparade. Conor Abrams is het bij de 200ste. How soon we forgot. Rou je loosjes nemen met Pretty Vane. More you can have more. Dubversion. It's been so many years since we've been together. And you promised me that you'll be my forever. Trust in you. In a pretty vein. More than you can handle. De top version, daarvoor. En dit is de Nederlandse funkformatie Centerfold. Hier is Dictator. This is the Dutch Funk Formation Centropol, Dictator 1986. Rassie Centerfold. Een groep Nederlanders uh, Funky Wasie Dictator. Souvenir, souvenir. Minus en Minus en Wel goed uitspreken van de hoek. We staat er lekker opgeschreven. Het is 14 over half 7. Nog een kwartier lang dit is. Hierna hoor je... Ja, hoor je Berrett Edwards van de Cheek. Your love is Luther to Touche en Luther van drops Ken hem ook wel van Cheek de bassist was dat. En dan had je nog Nile Rogers het waren de grote man van Cheek Your love is good to me was dat. Souvenir nu van Touché, just like a donut 1983 schrijven we. ...like a doornop, Zo gek als een beurkling klinkt dus. <laughs> Souvenir 1983 was dat. Laatste van vandaag is van Luzer Fans uit de playlist. It's over now. Nou, voor deze week dan in ieder geval... ...volgende week zijn we er met een speciale kerstuitzending. Als alles goed gaat in ieder geval vanavond... ...maar dat zullen we dan wel horen. Nou, ik zou zeggen, fijn, fijn weekend, fijne week... En noem maar op. Over, down, over down. En veel plezier met Peter Sterrenburg dadelijk. En voor de Franse luisteraars, en dat zijn er nogal. Wat heb ik uh, gezien. Bonsoir, bon weekend en bonne semaine. A tout à l'heure. A tout à l'heure. And no so We meer dan 100 verschillende e-bikes uit voorraad leverbaar. Met kortingen tot wel 1300 euro. Nu al bij Matrabike.